Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaten van Nabil B. worden met de dood bedreigd, maar ze laten zich niet gek maken. Vanochtend werd via de Telegraaf bekend dat de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong op een dodenlijst staan. Ze helpen Nabil B., dat is iemand uit de groep van Riluan Taghi, die is gaan praten met justitie... Dus de onderwereld heeft een appeltje met hem te schillen. Dat ze ook achter zijn advocaten aanzitten, vinden die advocaten zelf belachelijk. Ik vind dat ik gewoon in staat moet zijn om, om in deze rechtsstaat mensen te verdedigen. Wie het ook zijn, wat ze ook gedaan hebben. En dat wil ik gewoon blijven doen. En ik laat me niet uh, intimideren door wie dan ook hè, om dat uh, werk te doen. Met de vorige advocaat van Abiel B. liep het afschuwelijk af. Hij werd bij een aanslag vermoord. Na de busfeestjes van Vindicat schrapt busbedrijf Boost Bussen hun feesttours. Als ophef woensdag vier de studenten van de Groningse vereniging een niet zo corona-proof feestje in zo'n bus. Het bedrijf van wie de bus is zegt nu dat ze de bus hadden moeten stopzetten. Dit weekend zouden er weer feestbussen rijden, maar dat hebben ze nu maar gecanceld. 80.000 bedrijven die tijdens de eerste coronagolf steun aanvroegen bij de overheid moeten geld terugbetalen... Ze kregen geld om het loon van hun personeel te kunnen terugbetalen... maar drie op de vijf bedrijven bleek de steun uiteindelijk toch niet nodig te hebben. En team Sunweb stopt ermee. Nou ja, het team niet, maar de sponsor wel... Door corona heeft het reisbedrijf geen geld meer om de wielenploeg te steunen. De nieuwe hoofdsponsor is chemiebedrijf DSM. En die waren al betrokken bij de ploeg, zegt mijn collega Steven Dalebout. Bijvoorbeeld het leveren van, van, van voeding. challenges die renners uh, tijdens de wedstrijd eten. Kleding, daar waren ze ook in betrokken. De veiligheid van, uh, van wielenkleding bij deze ploeg. En dat gaan ze nu verder uitbouwen. Uh, ja, en ze komen dus echt met, met naam uh, op, deze, op deze ploeg te staan. En dus gaat het heten Team DSM. Krijg je het weer nog? Vanavond klaart het op en het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Dit weekend is het grijs, regenachtig, maar er is ook veel zon. Het gaat dus alle kanten op en het wordt een graad of 5. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden verkeer door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. tussen knoppen de Hoek en Schiphol 3 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 De kom is eraf. Ja, en dan ben je, heb je een afspraak om kwart voor vier in de studio. En die gaat dan opeens niet door. En dan denk je, ja, ik kan nog wel een uur wachten. Ik kan natuurlijk ook gewoon beginnen met wat muziek te draaien. Dus dat doe ik er maar. Mijn naam is Walter Sands. Dit is eigenlijk nog niet welkom in Zandvoort. We doen een beetje vooraf. En uh, straks het hele programma van vijf tot zeven. In de komende uurtje improviseren we gewoon een beetje. We zien wel. Kijken wel wat er komt. Ondertussen rijden mag ik zo rond. Dus uh, genoeg te vertellen. Ik ga veel muziek draaien. Dit is de dijk. Ze zeggen dat je dit Ze zeggen dat je daad Ze zeggen dat je zo is En zo is er altijd wat ze staan Doe het dan voor mij. Doe het voor de show. Hoorde zijden, stelt ze niet, wie te veel zegt, zeg niets. Hoorde zijn stelt ze al niet, te veel zegt, zeg niets. Weer om die weer eens te horen. Ja, ondertussen is in uh, Bahrein de eerste training afgelopen. Max staat tweede. Uh, ja, die, die gekke George Russell die, die valt in voor Lewis Hamilton. En die is gewoon het tiende sneller. Dus uh, Russell nu in de eerste training. 1, Max 2, Albon 3 en Bottas 4. Nou, ben je weer bij. Straks, om, um, volgens mij kwart over 6, uh, begint de tweede training. Nou, hou ik je natuurlijk op de hoogte. Gaan we door met muziek? Dit zijn de OJ's. Ook weer een leuke praat. Mogen mogen weer in de kast. Ja, en dat waren natuurlijk helemaal niet de OJ's. Dat waren de Isley Brothers en die haal ik altijd door de warme. Ja, dat krijg je als je niet voorbereid hebt. Even een uurtje tot vijf uur. Ik was al in de studio, dus ik dacht, begin gewoon. We gaan door met Alicia Kara. Hier is ze. sorry if I seem uninterested. I'm not listening. I'm in I ain't got no business here. my friends are here... But really, I would rather be at home or pessimist, but usually I don't mess with this and I know you mean Only the best and your intentions aren't to bother me But honestly, I'd rather be somewhere with my people We can kick it and just listen to some music with the message Like we usually do And we'll discuss our big dreams How we plan to take over the planet So Bye. plaat die we hier het meest op ZFM draaien. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Jan-Willem draait hem. Jaap draait hem en ik draai hem. En dat doen we al een paar maanden. En uh, Ik zal misschien weer eens een keer even dat interview opzoeken. Dat, uh, dat was erg leuk om eens te doen. Goed, dit is nog steeds ZFM. Het is uh, half vijf. Je zit een beetje te smokkelen richting Welkom in Zandvoort. En uh, draai gewoon lekkere muziek. Improviseer een beetje. Dit is uh, Johnson Jeremiah Rosario. Ook zo'n lekkere plaat. Gewoon hier bij ZFM. Al 30 jaar het geluid van Zandvoort. It's the sunshine, starlight, the new day So walk high, higher than the heartaches, the light -awake. You'll be okay You'll be okay Yours it, is a big train The bike rides, it's so lit The fool of mine, give her heart is strong, stand tall You got my heart I got yours Yeah. I God, you're Rule, in the field, never quit Never in time, to you think again giving up You had enough, for I'll be there To help you up yeah, I'll help you up Just like the stars are In the dark, finding treasure in the park Even when where I'm gone, This song will always bring you bring you home. Met Don't Let Go. En dat was inderdaad die langzame uitvoering, die dan, zoals we vroeger zeiden, op de achterkant stond. De Fulton Yard Remix, 4 minuten 38 om precies te zijn. Goed, het is uh, 16:38. Kijk zo, hoe mooi komt het allemaal uit. En ik kijk even op de weg. En ja, 16 kilometer file. De avondspits is begonnen. Amsterdam-Amersfoort 9,7 kilometer. Staat stil bij uh, Naarden. Dus moet je richting Amersfoort moeten? Ga er maar even omheen. Amsterdam-Zaanstad 3,8. Bij het Koenplein en uh, Alkmaar Middenmeer. Bij de ring Alkmaar richting Simpantkras. Drie kilometer, daar staat het stil. Dus de spits is begonnen. Ach ja, iedereen wil naar huis voor het weekend. Het Sinterklaasweekend. Low country blues, low country man. But there's something about them, I can't understand. Well, low country blues, Harimus Kev, wel Q in de blizzards en Woensdagavond hebben we een nieuw programma, De Krochten. En uh, Pim Groof die gaat dan echt op zoek naar die oude rockers, die oude knakkers. die nog, inderdaad of nog actief zijn of gaan vertellen over hun rijke rock ja, verleden hier in Nederland. En ja, hij moet echt een keer bij de langs. Goed, we gaan uh, lekker door met, uh, met dit improvisatieuurtje. Joyce Sims 1988. Dat waren nog eens plaatsen. Goede herinnering aan, hier is ze. Uh, Coming to my Life. Nog een kwartiertje en dan beginnen we officieel met welkom in Zandvoort. En uh, wat gaan we dan allemaal doen? Half zes natuurlijk weer uh, Christel, liefst uit Zandvoort. Ze praten dus weer helemaal bij of en wat er allemaal nog te doen is in, uh, in Zandvoort. We hebben een hele leuke column van Tino Stuy En dat komt helemaal niet goed. Of juist wel. Nou nee, ja, dat hoor je zo meteen. Tweede uurtje gaan we praten met uh, onze jongens van uh, Rainbow Radio. En dat gaat met name over de Rainbow Top 51. Daar kun je al aan meedoen. Kijk op de site van ZFM. Zfmzandvoort.nl is dat natuurlijk. En dan kun je al stemmen op de favoriete platen... voor de Rainbow Top 51. Daarover straks in het tweede uur. Veel meer. Ja, en heel bijzonder. We gaan met Jaap Funnickel te bellen. Die zit aan de kust, maar dan niet hier, maar in Mabelja. En uh, zondag gaan we samen een uitzending doen. Dat wordt heel bijzonder, omdat we echt gaan kijken... of we dat op die manier kunnen doen, van coast to coast. Maar daar gaat hij over vertellen. Ondertussen nog even wat muziek. Dit is Brownie Dutch, The Stupid Kind of Lover. name Zo'n lekker oude discoplaat. Gonna get along without your love. Van Jolo ja En dan komen we toch alweer aan het eind van dit extra uurtje... wat we gewoon even zo tussendoor gesnabbeld hebben. En uh, ja, ik ga één plaat draaien... en ik heb er eigenlijk een beetje een afspraak met Jaap Koper over. En uh, we moeten hem draaien. Hij heeft namelijk de korte versie gedraaid. En uh, ik heb gewoon gezegd van... Nee, Jaap, dat kan niet. We gaan gewoon de lange versie draaien. Hier is die Controversie van Prince. Tot de klok van vijf uur. En dan ben ik bij je terug met het officiële gedeelte... Want welkom in Zandvoort. Tot zometeen. Naar de klok van uh, vijven. Tot zo. us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation but deliver us from evil. I wish